Aan de noordoostelijke grens van Jordanië zitten zo'n 70.000 vluchtelingen onder mensonterende omstandigheden vast. Volgens hulporganisaties Human Rights Watch en Artsen zonder Grenzen kan het kamp al wekenlang nauwelijks door hulpverleners bereikt worden. Jordanië heeft de grens aan de kant van het vluchtelingenkamp vorige maand dichtgegooid na een bomaanslag bij het kamp. Daarbij vielen zeker 6 doden en 14 mensen raakten gewond. Door het afsluiten van de grens werd automatisch ook alle hulp aan de 70.000 vluchtelingen stopgezet. De inzet van burgerhulpverleners is effectief. Uit onderzoek van het UMC Maastricht blijkt dat een kwart meer mensen wordt gered wanneer zo'n hulpverlener binnen zes minuten na een noodoproep bij de patiënt is. Een burgerhulpverlener krijgt een sms'je wanneer bij hem in de buurt een noodgeval via 112 is gemeld. De politie heeft vanochtend vroeg vijf jongeren van de Van Brineoordbrug in Rotterdam gehaald. De groep was bovenop de boog geklommen op zo'n 70 meter hoogte. Om de jongeren naar beneden te halen werd de A16 in de richting van het Terbrechtseplein deels afgesloten. De politie noemt de actie levensgevaarlijk. De vijf hebben een boete gekregen. Portugal heeft zich op het EK voetbal geplaatst voor de halve finales. De Portugezen wonnen in Marseille na strafschoppen van Polen. Na de reguliere speeltijd was het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Portugal won doordat doelman Rui Patricio de penalty van de Pool Blasikovski stopte. Het weer het is bewolkt en hier en daar regent of mot regent het. Het wordt 18 tot 21 graden. Pas vanavond blijft het meest droog en klaart het op. Morgen zijn er buien, maar ook zonnige en droge momenten. Het wordt wel wat koeler en gaat of 18.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 Eigenlijk al ruim 30 jaar muziek maken Ze komen uit Guadeloupe. En zijn de hele wereld overgetrokken met Afro, Caribbean, uh, achtige muziek. U gaat luisteren naar een nummer dat heet Pa Bizven Pale. Komt van hun beste off album uh, van hun beste 20 jaar. Kassaf.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 Laat te luisteren naar zijn album What Am I Feeling, Ain't No Shame, Anthony Hamilton.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 Dust off the rust belt tonight. From C H I to the S T L, I was born to raise the ruckus, so do it well. Knocking the dust off the rust belt tonight. Take a jazz band with a country beat, this Midwestern swing for your dancing feet. We're gonna knock the dust off the rust belt tonight. No nah.